9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Robert Meder en Herman van der Zand. Het komend uur het vervolg van Oekraïne-Zweden. De nieuwe vakbeweging laat nog een jaar op zich wachten. Eerst het nieuws: Dorold Megens. Ja, die nieuwe vakbeweging, daar beginnen we mee. De FNV-vakbonden hebben meer tijd nodig om tot een nieuwe grote vakcentrale te komen. Naast een nieuwe vakbeweging die volgende week zaterdag wordt opgericht... blijft de oude FNV daarom een jaar langer bestaan. De kwartiermakers onder leiding van het PvdA-kamerlid Kleinsma... schrijven dat die dag het startpunt vormt van een migratietraject... dat een jaar gaat duren. In die tijd wordt de nieuwe vakbeweging geleid door een interimbestuur. Ze zullen met name FNV-bondgenoten en de Afva-Cabo tevreden moeten stellen. Ze zijn bang dat zij in de nieuwe vakcentrale minder macht krijgen...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 Het Stuxnet-virus zorgde in 2010 voor problemen in de uraniumverrijkingsfabriek bij de Iraanse stad Nathans. Het bestaan van het Flame-virus werd vorige maand bekend. Het wordt beschouwd als het meest geavanceerde computervirus ooit. Als vast komt te staan dat beide virussen door de VS zijn gemaakt, is dat pijnlijk voor president Obama. Hij beschuldigde juist andere landen van computerspionage. In Waddingsveen is vanmiddag bij een tankstation een neergeschoten man gevonden. De toedracht is onduidelijk. Politie weet niet of de man bij het tankstation is neergeschoten of ergens anders. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. Het tankstation is niet overvallen. Politie roept getuigen op zich te melden. De Britse prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn aangekomen in Gibraltar.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 Spanje werd in 1713 gedwongen Gibraltar af te staan aan Groot-Brittannië. De bevolking van het Schiereiland koos er tien jaar geleden... in een referendum voor onder Britse vlag te blijven. Het weer vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui. Minimum temperatuur 11 graden. Morgen vrij veel bewolking en buien, vooral in het zuidoosten. Daarbij kans op onweer. Middagtemperatuur komt uit tussen de 14 graden in het noordwesten... en 19 in het zuiden. Later in de middag in het noorden en noordwesten... wat meer ruimte voor de zon. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo meteen de persconferentie van Rusland-coach Dick Advocaat. En onze gasten Marcel Reuzen, Lisbeth van Tongeren en Alfons Groenendijk natuurlijk. En Twitter kan nog steeds. Hashtag R1 Sportzomer. Hier zijn Robert Meder en Herman van der Zand. En Ronald van der Geer bij Oekraïne Zweden. Daar kijk ik al een minuut van 18 naar. Het is nog altijd 0-0. Net weer al een dreigend moment van de Zweden. Voorzitter van Ibrahimovic. Wie anders? Vanaf de linkerkant. Al werd weggebokst door Piatov. Dat is de doelman van Oekraïne. Ik dacht nog, ja, waarom vang je hem niet? Want met deze deze stompbal zou je in een Zweed in stelling kunnen brengen. Nou, de Zweden stonden net niet goed genoeg om de rebound te kunnen benutten. En uiteindelijk kwam Oekraïne dus met de strik vrij. Maar over deze Ibrahimovic, ja, daar gaat natuurlijk heel veel aandacht naar uit. Daarover is ook gezegd door onder meer Voronin. We moeten veel doen, maar vooral deze Ibrahimovic in de gaten houden. Want die heeft niet veel nodig in zo'n wedstrijd. Om uiteindelijk natuurlijk Zweden de drie punten te bezorgen. Zweden is wat gevaarlijker geworden. Weer een voorzet vanaf de linkerkant. Gaat weliswaar en alles en iedereen voorbij. En dus met name aan spits Rosenberg, maar ook een middenvelder van de Zweden... die zich geophield in het strafstopgebied. de speler van Sunderland kan er uiteindelijk niet bij. En Oekraïne mag nu via Celien de linksachter gaan ingooien. Halverwege de eigen helft Dat was dus een uitstekend begin van Oekraïne. Het onder druk zetten van Zweden. En uiteindelijk Zweden ook met de rug tegen de muur laten staan. Maar inmiddels is het elftal onder leiding dus van Ibrahimovic. Begonnen aan een opmars op de helft. En dan zie je toch dat er veel voetbal zit in dit Zweedse elftal. Gele kaarten zijn wel. Voor Kelström, de enige tot nu toe, want die uh, maakte een overtreding op een uh, tegenstander. Timo Sjoek solliciteerde er ook naar, maar kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Nu een uh, speler van uh, Oekraïne die geblesseerd op de grond ligt. KRD. dat is een uh, centrale verdediger. Ja, dan kun je ongeveer wel raden wie de dader is van, uh, van uh, deze actie. Dat is namelijk Slatan Ibrahimovic. De nieuwe vakbeweging laat nog een jaar langer op zich wachten. De FNV-vakbonden zouden oorspronkelijk 23 juni de vernieuwde vakbond presenteren... maar het is de kwartiermakers niet gelukt om alle vakbonden voor die datum op één lijn te krijgen. PvdA-kamerlid Jetta Kleinsma had de leiding bij de modernisering van de vakbeweging. Alle vakbonden mogen nu stemmen over haar plannen is echt maar de vraag of ze alle 19 akkoord gaan. Want dat, dat kan ik nu ook helemaal nog niet zeggen. moet ik ook niet eens willen. Want dan zou ik de leden niet serieus nemen. Want die leden die hebben het nu voor het zeggen. De voorzitters die nu uw rapport hebben gekregen... die moeten nu terug naar een achterban. Ja, ja en de kwartiermakers uh, gaan natuurlijk ook terug met die voorzitters naar de leden... om zelf ook goed uit te leggen waarom ze opgeschreven hebben wat ze opgeschreven hebben. En op 21 juni, om 12 uur, krijgen wij terug hoe die achterbannen over die plannen denken... En dan weten we wie wel en wie niet uh, de akte gaat ondertekenen. De vertraging in het proces lijkt vooral te komen... omdat de grote bonnen binnen de FNV, bondgenoten en Advocabo bang zijn dat zij binnen de nieuwe vakbond minder macht krijgen. Voorzitter Henk van der Kolk van FNV-bondgenoten... heeft nog zijn bedenkingen. Ik constateer dat nu op de uitwerking in ieder geval... dat we een paar stappen vooruit gezet hebben. Of dat voldoende is, dat kan ik op dit moment niet zeggen... want ik kan ook wel zo een paar minpunten noemen. Die gaan wij ook zelf op grond van het rapport goed bestuderen. Dan gaan wij onze leden adviseren van wat zij moeten doen. En ook Liane de Haan van de ouderenbond ANBO is ronduit kritisch. Hey, wat mij betreft lijkt het ook op oude wijn nieuwe zakken. Nogmaals, ik ga heel goed lezen. Uh, maar zoals ik daar nu in sta, kan ik daar niet heel erg optimistisch over zijn. Je bent volgens mij ook niet de enige. Er Zijn er meer die er zo dus over denken? Ja, er zijn er meer die er zo over denken. En dat is natuurlijk heel jammer, omdat uh, wij als AMBO geloven wel... in een hele grote, brede belangenbehartiging. Volgens mij hebben we allemaal de potentie om dat met elkaar te kunnen doen. Maar dat betekent wel dat je echt vernieuwend uh, naar een nieuwe organisatie moet kijken. En dat voelt nu een beetje als een gemiste kans. En Agnes Jongerius, die maakte vandaag bekend dat zij op 23 juni al stopt... als voorzitter van de FNV. Het was al bekend dat zij geen voorzitter zou worden bij de nieuwe vakbeweging.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 to bring the check around To the sad, sad truth The dirty Lord down There's jobs for that This running with the Joneses Just ain't where it's at You're gonna come back around To the sad, sad truth The dirty Lord down yeah. Got you thinking like that Boskeks. En een lowdown bijna kwart over negen. Ronald van der Geer had zijn geld op Oekraïne staan. Heb je dat goed gedaan, Ronald? Nou ja, de grote kans is er wel geweest voor Oekraïne. Het staat nog 0-0 na 26 minuten. Maar zojuist wordt Vorn in de diepte ingestuurd. Die kan er net niet bij, bij een bal die in het strafschopgebied terecht komt. Gaat dan wel met zijn hand naar de bal. Maar ja, dat telt dan allemaal niet. Maar even daarvoor, wel een aardige aanval van Oekraïne. Waar de, de oude en geslepen volste, de bal eigenlijk krijgt. Een meter of 5, 6 voor het strafschopgebied combinatie zoekt met Jarmo Lenko. Op een goede moment diep gaat achter de laatste linie van de verschijnt, Maar wel aan de rechterkant. En uiteindelijk... Vanaf die positie de bal voorlangs de goal schiet. En zo uh, voorkomt uh, hij dus dat de Zweden op achterstand komt. Maar uh, zorgt hij er ook voor dat hij zijn toernooi niet de glans geeft voorlopig. Waar hij eigenlijk wel een beetje op rekent. En waar ook het publiek een beetje op hoopt. Dat dit het laatste kunstje wordt dus van uh, Sevchenko. Die overigens ook nog eens ambassadeur is en uithangbord van uh, dit toernooi. Nu de Zweden. Na 27 minuten Olson over de linkerkant zet aan. Komt bij de achterlijn terecht. Komt daar Koesev tegen en haalt er in elk geval dan nog een corner uit voor de Zweden. Dat is de eerste die zo meteen genomen mag gaan worden. Vanaf de rechterkant dus. Ja, je zou kunnen zeggen dat het enigszins in balans is. De wedstrijd tussen Oekraïne en uh, Zweden. Want twee momenten dus voor uh, beide doelen. Maar die kans van Sevchenko kunnen we uiteindelijk toch wel betitelen. tot de grootste in uh, deze wedstrijd. Krankwist is uh, mee naar voren. We weten uit zijn Groningen tijd dat hij wel raad weet met een corner. Maar Nelberg ook. Bal komt, komt ver in het strassroepgebied. Vallen spelers om. Van Zweden met name. Maar de Turkse scheidsrechter heeft uh, niets onrechtmatigs gezien. Oekraïne kan uitverdedigen. Dan wordt de bal toch weer. Uh, ja, Zweeds domein. In uh, Zweedse handen komt hij weer. Via Elm onder meer. Via de laatste lijn wordt hij weer richting de helft van Oekraïne gespeeld. Aan de linkerkant. Maar daar uh, is geen enkele speler van Zweden... en gaat de doelman Piatov van Shakta Donetsk die bal helemaal ophalen... om hem terug te brengen naar zijn uh, eigen strafschopgebied. 28 minuten zitten er inmiddels op bij Oekraïne-Zweden. Het is 0-0. Straks horen we van Lisbeth van Tongeren van GroenLinks... op welke plek zij graag staat op die lijst richting de verkiezingen. Of dat in de top 10 is of misschien wel erboven. Eerst Wesley Sneijder. Hij uh, verdiende afgelopen zaterdag tegen Denemarken een dikke voldoende... Dus uh, is hij bij Oranje geen veelbesproken man in tegenstelling tot de spitsen. Toch kwam snijder voor de microfoon terecht van Bert Maaldrink. Je kunt voor deze persconferentie namen opgeven. Dan had ik had eigenlijk uh, Huntelaar en Van Persie aangevraagd. Maar die zijn er niet. Snap jij dat? Uh, nou ja, ik, ik, ik, ik wist niet dat ze er niet, niet zouden komen. Maar goed, ik snap dat aan de ene kant wel. Ja. Ik bedoel... Ik denk dat ze weinig te melden hebben. Ik heb ook heel weinig te melden. Ik snap ook niet waarom ik hier eigenlijk sta. Maar ja, dan moeten er toch een paar naartoe. Hè. En uh... oh, dan offer jij je wel op? Ik offer, maar, ik offer mezelf altijd op. Hoe geconcentreerd is het Nederlandse elftal dan nu? Want het gaat nu om één wedstrijd. Ik bedoel, uh, deze moet gewonnen worden. Merk je dat? Nou ja, één wedstrijd. Je weet dat je vanaf nu alleen nog maar finale speelt. Ja, en dat kan er maar één zijn. Dat uh, kan er maar één zijn. Maar daar gaan we niet van uit. Wij... Uh... We hebben, ons, we hebben ons goed kunnen opladen, weer goed kunnen herpakken na die, die nederlaag. We hebben de goede dingen hebben, hebben we eruit gehaald, hebben we meegenomen. En ik denk dat uh, als ik kijk naar de groepen, is die er gewoon weer klaar voor om, om woensdag te winnen. En dat is het enige wat, wat telt, en, en niet meer, niet minder. Hmm. En hoe gaan jullie dan spelen? Ja, dat is een uh, goede vraag. Hè. Laat ik in ieder geval zeggen dat we het op een, op een andere manier gaan doen dan dat we in Duitsland hebben gespeeld. 3-0 in Hamburg. Ja, dat we in ieder geval uh, moet, moeten zorgen dat we de ruimtes iets kleiner houden. En, en daar vanuit ons systeem, vanuit uh, de kracht die wij hebben. En uh, de spelers voorin die, die, die, die het verschil kunnen maken in deze, in deze belangrijke wedstrijden, ja, die moeten dat gaan doen. En, wat ik zeg, niet zorgen dat je, dat je in, in de counters van hun loopt. Of in, dat is hun gevaar een beetje. Hè. Dat, dat ze een snelle, razendsnelle omschakeling hebben. Dus daar moet je zorgen dat je de ruimtes klein houdt. En, ja, dat is nog vandaag en morgen om dat te analyseren allemaal. En, en woensdag moet het gebeuren. Vraagt dat ook andere spelers? Dat weet ik niet. Wat denk jij? Nou ja, dat weet ik niet. Wat ik, vind je? Wat ik vind is, is niet relevant. Jij praat met de trainer, ik heb het uh, gisteren uitgebreid gezien. Ja, Dat klopt, dat hebben jullie goed gezien, ja. En dan zeg jij wat je vindt. Ja, dan zeg ik wat ik vind. Dubbele punt? Nou, eigenlijk uitroepteken. Dat, uh, <laughs> dat is hoe het is. En Ik praat met de trainer en er zijn nog meer spelers die wel eens met de trainer praten. En, en ja, daarin mag je elkaar toch dingen vertellen. Uh, Ook maar... voorkeur uitspreken. Maar nou, voorkeur is er niet echt. Uh, een trainer bepaalt uiteindelijk toch de opstelling en natuurlijk mag je wel eens je mening geven. Ik ben zo iemand die dat, die, dat, die dat doet. Puur in het belang van het elftal. Daar loop ik ook niet voor weg. Maar het is nu niet aan mij om hier voor de camera te gaan vertellen wat mijn mening is. Dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat we woensdag degenen die op het veld staan... dat, dat die in ieder geval het besef hebben en het geloof erin hebben dat we die wedstrijd moeten winnen. En dat we die ook kunnen winnen met de kwaliteiten die we hebben. En welke elft er ook op het veld staan, die kwaliteiten hebben we. En... Ja, of dan een poppetje A of poppetje B, dat, uh, dat is voor mij niet zo belangrijk als, nogmaals, het besef, dat maar is. En dat poppetje Wesley, hè, wat regelmatig achter de spits speelt, eigenlijk altijd bij Oranje, kan die ook vanaf links spelen? Uh, dat hebben we ook kunnen zien, toch, dat, uh, dat ik vanaf links kan spelen. Dat maakt niet, in principe niet zoveel uit, want je ziet dat, uh, dat de, de voorste vier, uh, wat ook eigenlijk onze kracht is, veel van positie wisselt. En... Ja, of ik nou van links begin of achter de, achter de spits. Je merkt toch al dat, dat er heel veel wisseling is. En kom je wel eens uit in de spits of, of wel eens aan de rechterkant of op links. Als ik vanuit de tienpositie begin. Daar zit heel veel, uh, heel veel uh, afwisseling in. En, en nogmaals... Uh, het is allemaal heel mooi bedacht waar van je vanaf links beginnen, Maar ja, we zullen het wel zien. Uh, ja, nee, maar Omdat we eigenlijk, of Nederland eigenlijk één, uh, misschien wel twee goede spelers te veel heeft daarvoor in. Dat er altijd uh, iemand naast komt te staan die er misschien wel niet naast hoort. En dan begint Van Persie de eerste wedstrijd. En dan wordt er toch weer gezegd van, laat <laughs> ze nou allebei beginnen. En dan moet er wel ruimte komen voor die allebei. En dat zou mogelijk zijn als jij vanaf links gaat spelen. Nou ja, ik zou zeggen, praat eens met de, met de bondscoach. <laughs> de gasten hier in de studio is uh, Lisbeth van Tongeren, uh, oud-directeur van Greenpeace... en tegenwoordig Kamerlid uh, voor GroenLinks. Ja, het ging tussen uh, Jolande Sap en Tovic Dibi afgelopen tijd. Het werd dan uh, Jolande Sap, ruim zelfs, op wie heeft u gestemd. Ja, we hebben nu, net zoals bij het voetbal, een uh, aanvoerder... die de steun heeft van het team en van de supporters, dat is Jolande Sap. En zij heeft mijn steun ook. Ja. En, uh, dus ook opgestemd? Ik heb ook op Jolanda Stap gestemd, ja. Oké, okay, dat wil ik even horen. En uh, Tofik die zei vandaag... ja, uh, ik wil niet op twee, maar ik wil op tien. Vindt u daarvoor? Ik was wat verrast, moet ik zeggen. En, uh, nou ja, omdat we het steeds over voetbal hebben. Je hebt alle soorten nodig. Je hebt verdedigers nodig, middenvelders, aanvallers. En zo is het in de politiek ook. Wat ik zelf het leukste vind. Ik ben ja, toch voornamelijk geïnteresseerd in de vakinhoudelijke kant. Ik ben veel meer van het middenveld. En ik zou heel graag op dat uh, brede groene duurzame onderwerpen terugkomen in de Kamer. Dus ja. vooral ook door op de lijst voor GroenLinks. En welke plek heeft u dan in gedachten op de lijst? D Dibi weet het al, tien? Ja, ik heb niet een bepaald nummer in gedachten. Ik wil gewoon heel graag door. En of dat nou... Eh, wel graag op een verkiesbare plek, want anders kan je niet door. Maar welk nummer dat is, dat maakt mij eigenlijk niet zo gek nee, veel uit. Als het maar een verkiesbare plek is. Als het ja. congres maar het vertrouwen in mij heeft... dat ik het afgelopen twee jaar goed gedaan heb... en dat ik op die voet verder mag. Ja, maar wat vindt u nou van het feit dat Topic Dibi... Uh... Op tien eh, zichzelf op tien heeft neergezet. Ja, ik denk dat hij gaat blijkbaar vanavond in nieuws uitleggen. Dat ga ik missen. Dat u hem dat zelf moet vragen. Ja, ik, ik vraag niet wat hij ervan vindt, maar wat ik vraag wat u ervan vindt. Ik vind het niet aan Tovik. Ik vind het aan de kandidaatstellingscommissie, die maakt de lijst volgorde. En vervolgens mag bij ons het congres. Het is echt een democratie. Die mogen daarover beslissen. Dus hij kan van alles aan voorkeur uh, aangeven. Ik heb daar verder niet zo'n mening over. Nee? nee. U vindt het gewoon dat hij uh, op tien zichzelf neerzet, dat vindt u geen probleem? Ik vind dat hij mag aangeven wat hij wil. Ik heb hem eerder ook horen zeggen, ik wil één zijn. Ik heb hem daarna gehoord, ik wil twee zijn. Ik hoor hem nu zeggen, ik wil tien zijn. Ik denk er meer aan wat ik zelf wil... en wat ik graag voor de GroenLinks kiezers wil ja. uh, uh, betekenen. Ja, maar van twee dat tot vind... tien, tien dat heb ik toch wel de indruk... dat hij er eigenlijk niet zo'n gat meer in ziet... en denkt, van nou zet mij maar op tien. Dan nou, ik, er binnenkort ik vind dat er heel veel gefilosofeerd is... over wat Tovix zou willen. Wat ik veel belangrijker vind, is wat GroenLinks wil... en wat GroenLinks voor Nederland kan. En we gaan natuurlijk richting de verkiezingen. Hè? Die kieslijsten worden in elkaar geknutseld. Daar um, ligt dan dat vijf partijen akkoord... waar je langzaam partijen ook een beetje afstand van ziet nemen... in de richting van de verkiezingen. Wat zijn zaken uit het akkoord waarvan u zegt... Nou, dat uh, als wij het voor het zeggen krijgen, dan gooien we dat meteen overboord? Nou, Er zit in ons verkiezingsprogramma natuurlijk een heleboel... wat heel anders is dan als je een compromis met vijf partijen maakt. Dus waar wij zelf voor gaan, is echt... En, eh, arbeid aan de onderkant goedkoper maken voor werkgevers... maar ook zorgen dat mensen die daar werken, dat ze daar meer aan overhouden. En aan de andere kant zeggen, de vervuiler moet betalen. In Nederland, grootverbruikers, grootproducenten... doen dat nog maar heel weinig. Dus wij zeggen, ha, ont daar nou wat geld weg en zet dat bij de mensen met een lager inkomen neer. Nou, dat is zeker geen CDA-VVD-beleid. Dus dat is echt iets wat GroenLinks graag wil. Als we nou iets pakken, bijvoorbeeld Rutte zegt... de forensetaks, dat is eigenlijk niet des VVD's, dat gooien we meteen weg. Wat noemen ze één ding uit dat vijf wordt waar GroenLinks onmiddellijk vanaf zou willen. Um, de andere kant daarvan is wat wij zeggen. Wij vinden dat dat niet op openbaar vervoer moet zitten. Wij vinden dus, hè, zeker in zo'n klein land als Nederland... dat het veel handiger is om allerlei redenen... minder files, minder vervuiling ook van mensen die langs die wegen, en veel van die sportvelden... zitten ook langs die wegen, enorme herrie. Nou, dat kan je verminderen door te zeggen... van doe nou meer mensen in het openbaar vervoer. Laat mensen eens een dag thuis werken. En kijk hoe je dat wat handiger kan regelen. Nou, dat hebben wij in ons programma staan. Hè? Openbaar vervoer, daar meer in investeren, dat beter maken en dat autovervoer wat afremmen, door dat inderdaad wat duurder te maken. Ja, elektrische auto's, zonne-energie, andere vormen van energie, windenergie... gaan we het straks allemaal uitgebreid over hebben. Want dat is ook een heel belangrijk punt voor, voor GroenLinks. Dat mogen duidelijk zijn. We gaan eerst even naar uh, uh, Ayold Kloosterboer. Die, uh, dat is onze verslaggever ter plekke met betrekking tot uh, Rusland. Morgen in groep A. We hebben het er eerder over gehad tegen Polen. Een kraken van je welste. Dik advocaat daar, de trainer. Uh, Ayold, goedenavond. Jij was bij de Russen, bij de bondscoach. Hoe is het? Stemming daar. Ja, ik ben hier Warschau en uh, hij heeft sorry, juist een persconferentie gegeven. Een zeer zelfverzekerde advocaat, moet ik wel zeggen. Daardoor was het een klein beetje saaie persconferentie, want hij kreeg voornamelijk vragen over de politieke situatie rondom de wedstrijd. Het ligt uh, historisch en uh, ja, politiek nogal gevoelig. Um, dus een hoop te doen rond deze wedstrijd. Klein beetje uh, ingegeven ook door uh, provocatie dat de Russen hier in het centrum van Warschau zitten. Vlakbij een groot herdenkingsplein waar allerlei uh, oorlogsherdenkingen plaatsvinden. En de Russen en de Polen zijn nou niet bepaald grote vrienden op, op dat uh, punt. En uh, ja, het wordt gezien als provocatie dat de Russen hier nog steeds zitten. En uh, daarom um, ja, mogen, mochten er van ...geen vragen gesteld worden over die dingen. Alleen maar over voetbal. En uh, nou, laat dat maar aan Dik Advocaat uh, over. Die praat zorgvuldig om de lastige vragen heen. En uh, had, uh, denk ik, wel een uh, goede avond. Ja, wat had hij dan voor verhaal over zijn elftal? Over zijn eigen elftal? Nou, daar laat hij natuurlijk zo weinig mogelijk over los. Uh, hij weet wel dat de Polen een sterke eerste helft he hebben gespeeld tegen Griekenland. Dat ze daarna een beetje zijn ingezakt... Um, en hoe en waarom, uh, zei hij, niet veel van te weten, maar uh, advocaat kennende, zal hij dat helemaal uitpluizen op zijn hotelkamer s'avonds. En zal hij met een tactisch plan komen om die zwakke punten volledig uit te buiten. Ja, want uh, um, als hij wint is hij eigenlijk door, hè? Uh, ja, dat kan eigenlijk niet mis. En misschien komt hij wel uit tegen Nederland. Als Nederland tenminste wel door de groepsfase komt, dan komt de nummer 1 van deze pool uit tegen de nummer 2 van de pool van Nederland. Ja. Goed, nou, laten we, laten we hopen dat het zover komt. Dankjewel, Ayot Kloosterboer, over de persconferentie van uh, Dick Advocatenbondscoach van de Russen. Oekraïne-Zweden, Ronald van der Geer. Na 39 minuten is Zweden al een paar keer door het oog van de naald gekropen. Het is nog altijd 0-0. Op het moment dat ik het zeg moet Piatov ingrijpen. Omdat Rosenberg namens de Zweden ineens voor hem opduikt. Dan moet de keeper van Oekraïne dat met de voeten doen. Maar Isaacson heeft het beduidend drukker gehad. Maar Ibrahimovic mag koppen op een voorzet vanaf de rechterkant. En staat helemaal vrij en kopt op de paal. Nou, dit is de minuut van uh, Zweden met bijna Rosenberg en bijna Ibrahimovic... Er wordt uh, totaal eigenlijk niet op hem gelet. Dan zijn ze hem dus even kwijt. Ja, en dan is hij dodelijk. Hij kopt naar de grond. Staat een meter of acht voor de goal. Iets aan de linkerkant van het uh, strafschopgebied. En die keeper, ja, die doet zijn armen wijn. En dan zegt, ja jongens, waar zijn we nou uh, bezig? Dan kunnen we hem net zo goed glijd die bal geven. Die uh, spits van Zweden. Daarvoor wat momenten, ja, hachelijke momenten voor de Zweedse goal. Met een geblokt schot van Sevchenko. Een geblokt schot van Voronin. En een fantastische uitbraak van de Oekraïners. En nog een afstandsschot van uh, Jamolenko dat gepakt werd door Isaacson. Nu weer Oekraïne in het strafstorpgebied van de Zweden. Een paas vanaf de rechterkant. Bedoeld voor de opgekomen Konoplianka. Maar die bal gaat aan hem voorbij. Gaat uiteindelijk over de achterlijn. En is er even wat rust in een wedstrijd die uh, zwaar op en neer gaat. Maar waar je van zou kunnen zeggen dat toch de allerbeste kansen voor uh, Oekraïne geweest zijn. De eerste echte grote kans, zojuist beschreven, voor uh, Ibrahimovic namens uh, Zweden. Maar het is, en dat is de uh, Wonder boven wonder. En ook wel met dank aan Nog altijd 0-0. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Herman van der Zand en Robert Melen. Heb ik je gehoord? Heb dat alles wat je hoorde niet precies hoe het was? Ja, dat is Stark en this time around. Straks horen we Alfons Schoenendijk over de eerste helft van Oekraïne-Zweden. En Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Doral Dit is Radio 1. In Benghazi, in het oosten van Libië, is het konvooi van de Britse ambassadeur beschoten. Daarbij zijn twee lijfwachten gewond geraakt. Aanval gebeurde vlakbij het Britse consulaat in Benghazi. Zeker één auto raakte zwaar beschadigd. Het is nog onduidelijk wie er achter de beschieting zit. De FNV-bonden hebben meer tijd nodig om tot een nieuwe grote vakcentrale te komen. Naast een nieuwe vakbeweging die volgende week zaterdag wordt opgericht... blijft daarom de oude FNV een jaar langer bestaan. De kwartiermakers schrijven dat 23 juni het startpunt vormt... van een migratietraject dat een jaar gaat duren. In Waddingsveen is vanmiddag bij een tankstation een man gevonden... die kort daarvoor was neergeschoten. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. Een man is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. Het tankstation in Waddingsveen is niet overvallen. En computerbeveiligingsbedrijf Kaspersky zegt dat de makers van twee virussen... die zijn gericht tegen het Iraanse kernenergieprogramma, hebben samengewerkt. Volgens Kaspersky is een deel van het Stuxnet-virus... en het onlangs ontdekte Flame-virus bijna identiek. Als vast komt te staan dat beide door de VS zijn gemaakt... is dat pijnlijk voor president Obama. Hij beschuldigt de juist andere landen van computerspionage. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met het komend half uur natuurlijk Oekraïne-Zweden. Er zijn opnieuw aanvallen op Homs in Syrië. En onze gasten Alvons Groenendijk, Marcel Reusen... en GroenLinks, Tweede Kamerlid, Liesbeth van Tongeren. En vragen stellen aan onze gasten kan natuurlijk via Twitter... hashtag R1 sportzomer Oekraïne-Zweden, Ronald van der Geer. Laatste minuut van de officiële speeltijd van de eerste helft. Het is 0-0 als er een ploegende doel het verdient... Dan is het Oekraïne wel. Bij tijd en weilen prachtige aanvallen. De bal wordt makkelijk, gaat makkelijk rond. De vrije man wordt vrij gemakkelijk gevonden. Het nodige gecreëerd. Alleen in de eerste helft er niet in geslaagd om een doelpunt te maken. Maar dank dus aan Isaacson. Maar ook wel een beetje aan eigen positie voor de Zweedse goal. En het lijkt erop dat die Zweden een beetje snakken naar de rust. Een goed gesprek. En dan maar eens kijken hoe met dit Oekraïne om te gaan. In het tweede bedrijf van deze wedstrijd. Het meest recente moment. Goede aanval over 6-7 schrijven Voorzet. De rechterkant bij de tweede paal. Konoplianka, Maar die bal werd geblokt. Zoals er veel inzetten van spelers uit Oekraïne worden geblokt in deze eerste helft. Nog een minuut komt erbij. Besloten door de Turkse scheidsrechter. Balbezit voor het thuisland. Balbezit voor Oekraïne. Dat zo aardig speelt en waar men zo twijfelde over deze deelname. Omdat er toch een klein drama plaatsvond in het elftal, vlak voor deze EK. Oefenwedstrijd wedstrijd tegen Turkije. Daarna alle spelers zo'n beetje ziek aan het infuse voedselvergiftiging. Maar gelukkig voor het thuisland op tijd fit voor deze wedstrijd. Voor dus de aftrap van het EK voor een van de twee gastlanden. Zweden verdedigt uit. Ibrahimovic levert weer in. Dat gebeurt rond de middenlijn. En dan gaat de bal terug bij Oekraïne naar de laatste lijn. De allerlaatste lijn. En mag Piatov, de keeper van Shakhtar Donjeks en Oekraïne dus... ...die bal meegeven aan zijn centrale verdedigers. Nou, die zullen zich niet al te veel meer inspannen. Timo -Sjuk nog gevonden, maar de seconden tikken door en we gaan nu zien dat er uh, ja, dat het afgelopen is. De scheidsrechter fluit voor de rust, een wedstrijd die de moeite waard is, waarin veel is gebeurd, maar waar de weegschaal vooralsnog uitslaat in het voordeel van Oekraïne. Rust 0-0. Opnieuw ligt de Syrische stad Homs onder vuur, ondanks de pogingen van waarnemers van de Verenigde Naties om de stad te bezoeken. De Amerikanen vrezen dat de Syrische regering opnieuw een bloedbad wil veroorzaken. Ook niet met correspondent Sander van Hoorn. Sander, hoe ernstig zijn die aanvallen? Die zijn vandaag weer heel ernstig en ook op een uh, gebied van Homs waar uh, tot nu toe weinig aanvallen op waren. De oude stad namelijk. Dus niet die bekende wijk waar we Ammer bijvoorbeeld, hè, waar we uh, in het verleden zo heel veel over hoorden, die is verlaten. Het gaat nu om uh, de oude stad. Maar het is eigenlijk veel breder dan dat. Uh, in de hele regio Homs, dus de Dorpen en steden daaromheen, zie je dat er ook aanvallen plaatsvinden. En daar hebben we vandaag de waarnemers van de VN voor het eerst gezien dat er ook helikopters bij gebruikt worden. Ja, in dat gebied zitten dus waarnemers van de VN, wat kunnen die doen? Heel weinig. Uh, kijk, je moet je voorstellen, er zijn nu uh, bijna 300 waarnemers in heel Syrië. Die zitten op alle plekken waar het om gaat. Die zitten in alle steden uh, die in het nieuws voorbij hoort komen. Dus ook in Roms hebben ze gewoon een hotel en kantoor. Het probleem op dit moment is dat ze natuurlijk naar de oude stad uh, toe willen... om te kijken wat daar gebeurt. En daar worden ze niet toegelaten. Sowieso is het uh, veel te onveilig, want die waarnemers die mogen geen wapens dragen. Dus op het moment dat ze ergens naartoe gaan waar gevechten plaatsvinden... of uh, zoals nu, waar gewoon uh, mortierenbeschietingen door het leger plaatsvinden, ja, dat dan, dan, dan zijn ze een schietschijf. Dus dat doen ze niet. Ze komen, wat dat betreft, is hun hotel en kantoor noodgedwongen, niet uit. Ja, ze willen dus naar die oude stad, maar zijn daar, zitten daar nog mensen dan? Ja, daar zitten mensen. En daar is dus ook het uh, speciale gezant voor uh, Syrië, Kofi Annan. Die maakt zich daar grote zorgen om. Die zegt, er zitten gewoon op dit moment mensen gevangen in hun huizen. Die kunnen geen kant op. Uh, uh, en in die huizen zijn ze dus ook niet veilig als daar een mortier op neerkomt, ja dan kun je, je voorstellen dan zit er een groot gat in het huis en dan heb je een probleem waar als je erin zit. Dus uh, hij maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de gewone burgers nou, de oude stad van ons op dit moment. Oké, okay, dankjewel. Cospend Sander van Hoorn. We gaan uh, even hier uh, ten tafel te beginnen bij uh, Fonds Groenendijk. Maar de rest van de gasten is vrij om uh, op zijn woorden te reageren. Even kijken naar uh, de eerste helft van uh, de wedstrijd die we zojuist hebben gezien. Uh, ja, uh, Zeg het maar, wat vind je ervan Oekraïne-Zweden? <laughs> ja, ja, wat vind je ervan? Het is, uh, het, het is moeizaam. Beide ploegen zijn niet creatief. We missen eigenlijk een type Asjavin uh, of Modric uh, op het middenveld. Ze hebben weinig creativiteit, beide ploegen. Zweden valt erg tegen. Komen bijna niet uh, bij Hij Even één kans gehad. Goede kopbal wel. Uh, is dat de verdienste juist de van, van Oekraïne? Of uh, is ja. dat gebrek aan wat je zegt? Nou, ze spelen beide opportunistisch. Ik vind het uh, ja, beide geen, ploeg, uh, of geen ploegen... die hoge ogen gaan gooien in dit toernooi... Um, ze zijn wat gevaarlijker, Oekraïne. Uh, dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de eerste wedstrijd voor eigen publiek. Wil graag aanvallen, maar ook zij komen mondjesmaat bij Tjevchenko en bij Voronin. En dat heeft te maken met het ontbreken van een creatieve middenvelder. Ja, want Zweden werd van tevoren wel gezien als een van de favorieten van de groep. En het valt toch tegen. Ja, en het is, uh, het is raar om te zien ook. Dan zie je zo'n Toyvonen, die zie je dan vanaf de linkerkant spelen. Nou, uh, we weten allemaal waar hij het liefste speelt. Hè? Onder de spits of misschien zelfs wel in de spits, als het niet anders kan. Maar liefst nog op de tien. Ja, het is, het, is, uh, het is vreemd om dat te zien. En de, de Zweden zijn altijd stug. Hè? Zijn fysiek sterk, ook met Granqvist achterin. Maar... Ja, um, weinig voetbal van achteruit, veel dan een lange bal. En uh, ja, niet iets om, uh, om wakker van te liggen. Marcel Reuzen, ben jij iemand die alle wedstrijden ziet? Nee, ik zou voor deze wedstrijd uh, niet thuis blijven. Als ik thuis zou zitten, hey, zou ik yeah. hem aanzetten. Ook al ik wel zeggen, want je zit hier inderdaad. Het <laughs> uh, uh, weer gelijk. Wedstrijd? <laughs> nee, ja, nee, ik kijk dan wel, maar nee, dus, uh, dus, ja, nee. nee. Ik zat er net op te denken van: we hebben eigenlijk weinig. Uh, uh, de eerste ronde is bijna voorbij. Alleen in Rusland heeft eigenlijk indruk gemaakt. Hè? De rest is, uh, is allemaal tegengevallen. Maar heb je ook niet bij zo'n toernooi dat je eigenlijk jezelf... Tenminste, dat heb ik dan. Ik ja? zet mezelf dan, als ik vrij ben tenminste... Zet ik mezelf er wel toe. Ja. En heel lekker uh, zometeen ja. die uh, en die kijken. En dan zit ik hier, denk ik... Ja, waarom krijg ik weer ingetuind, denk ik dan? Ja. je dat niet? Ja, het is een soort, uh, soort uh, oefenmeditatie, zeg maar, dat je toch een beetje afdwaalt met je gedachten. Wat, wat, dat... wat, ja. wat? <laughs> wat zijn er? Wat? Een oefenmeditatie. Ja, ja, ja je, je bent toch in het grote niks dan bezig, toch, of niet? Wat doe jij dan? Ga je, blijf je kijken of ga je wat ga je doen als je dan? Als ik in een oefenmeditatie zit. Nee, nee dan ja, je dan als je dan naar de tv kijkt. Vragen, die, <laughs> Zij zit tegenwoordig in een meditatie. Uh... Wat ik zo ja, grappig vind is, jullie kijken allemaal heel enthousiast. Hè. Jullie hebben er enorme kennis van. En er wordt toch een partij gemopperd. van is het een soort zelfkwelling dan om naar nee, het voetbal, voetbal te kijken? voetbal is een spel van hoop. En je hoopt altijd dat je iets ziet waarvan je denkt van wauw. Okay. En, maar die momenten zijn wel dus heel schaars. Dus het is skaars. wachten op die schaars toch? momenten. Vandaar dat jij ook zegt, de enige wedstrijd die echt de moeite waard was... was die van nou, de de Russen. enige ploeg waar je of waar, waar voor loopt. Waar je denkt van nou, toch? Ah, de enige ja. is nee, wij, nog... ja. Eigenlijk is, hebben we dit allemaal wel. Uh, wat is wat Van Donger aan het begin zei? We zitten eigenlijk allemaal op die Foundruk te wachten. Op die omhaal. Ja, ja, ja, ja, ja. uh, dat is één momentje. Je ziet ja. geen hele bijzondere dingen tijdens zo'n wedstrijd. Zo'n is een paas van Snyder, buitenkant rechts. Ja. Ja, dat zijn mooie momenten. Daar kijk ik voor naar voetbal. Ja. En ja, die heb ik vandaag uh, niet gezien. Zeker ook niet die eerste wedstrijd, want dat was ook heel matig... van twee ploegen die uh, Engeland Frankrijk, die beide niet wilden verliezen. En, dus ik heb weinig bijzonders gezien. Maar kun je, als je deze wedstrijd dan daar ziet, Oekraïne-Zweden... durf je dan na vijf minuten weg te lopen, zeg je, nou, bekijk het maar. Ja, ik betrap me er wel op dat ik dat wel vaker doe, ja dat ik dan wel eens tegen mijn vrouw zeg van... joh, zet maar wat anders aan, want eh, ik ben er klaar mee. Ja, maar na tien minuten toch, toch zie ik je telefoon toch even... op de hele tijd ah, te En dan zeg de ik er wel achteraan... Nou, als je dan toch niet eh, naar zo'n kookprogramma wil kijken... dan zult je toch weer <laughs> even hey, Maar wat is er dan nodig om het weer interessant te maken? Dat je weer echt de hele wedstrijd zit te kijken? Een Ja, meer wat, wat Marcel zegt. Uh, je hebt altijd te hopen dat er weer uh, vedetten opstaan. Maar uh, komt het er... omdat het te commercieel geworden is? en de jongens te ver doorgetraind? Wordt belangen. het te zwaar geanalyseerd? De belangen belangrijk in zo'n eerste wedstrijd. Het valt me op, hè, in zo'n eerste wedstrijd vaak op zo'n toernooi. Dat was ook uh, met het WK in Zuid-Afrika. Dat ik ook uh, ja, heel erg goed bekeken heb voor de NOS. Maar het valt me op dat ploegen niet meer spelen om te winnen. Maar spelen om, om niet te verliezen. En, en dat vind ik altijd een uitgangspunt. Daar hou ik zelf helemaal niet van. Hè, als trainer speel ik altijd om te winnen. Mm -hmm. Maar ja goed, dat is zo. En dat heeft ongetwijfeld te maken met uh, dat je een vroege aftocht wil voorkomen. Maar in, in, in de Kamer, hè, Elisabeth van Tongeren, moeten er toch ook wel van die debatten zijn uh, die <laughs> leuk zijn. En, en, en, en van die debatten zie ik ineens iedereen aan zijn Blackberry. Uh, wanneer haak je dan uh, weer aan? Of uh, haak, uh, ja, log je juist uit? Ja, ik denk dat het, nee, zoals ik het doe, is, alles kan je interessant maken. Als je je verdiept in rioleringen, dan worden ze ook heel spannend. Maar je moet je er wel eerst in verdiepen. Dus als je er gewoon een beetje overheen fladdert en denkt ja gaat nergens over, gaat nergens over, niet belangrijk. Maar als je er achter gaat kijken en je gaat met wat mensen praten die en met die schone energie, je gaat het land in, je praat eens hier en daar, dan wordt het al interessanter, want dan betekent het echt wat voor mensen. Maar je je natuurlijk denk, ook een heleboel oekraïne Zwedens in, in de Tweede Kamer, zou ik zeggen. We hebben een enkel uh, een staatssecretaris met een uh, dubbel paspoort. Ja, dus, ik vind het vooral vervelend dat de riolering uh, defect is. Ja, bijvoorbeeld maar hoe. Komt dat als je heel veel meer regen krijgt, kan die riolering dat nog afvoeren. En wat moet je er dan aan doen, om dat ja, een ja, beetje handig ja, te gebruiken? Ja maar, in maar toch, ja, maar toch, er is in de tweede... een je zit je als politicus te vervelen. Ja, maar als je politica bent, is er toch in zo'n debat... is er ergens een basis, los van het onderwerp, is er iets... waardoor je het interessant vindt. En dat vind ik wel leuk om te weten wat dat dan is... in iemand die dat leuk vindt. In dat debat is het echt... Ja, voor elkaar krijgen wat je visie is. Al is het maar een heel klein stukje. Dat je maar een klein beetje opschuift... naar waar jij echt denkt dat Nederlanders en Nederland... en onze Nederlandse natuur echt een stuk beter van worden. Maar als je zelf meedoet, zeg maar, in het debat, dan geldt dat. Maar als je niet meedoet, als je... Als je, als je in de Tweede Kamer zit en je wacht op tot, de, tot je aan de beurt bent? Nou, dan heb je hetzelfde als met dat voetbal kijken. Je hebt politiek 24. Ik kijk dat, <tus> het is thuis, s avonds ook, soms tot s avonds laat. Dan kan je sms'en met je collega's. En dan zit je net zo van, hup, jij het middenveld op... en kom eens met een voorzet en laat iemand nou eens een keer scoren. Dus ja. ik denk, met elk ding, als je er echt in, daar krijg je dat. Maar wat ik het saaiste vind in de Tweede Kamer is vooral het gewacht tussen debat. dat je daar maar wat rondhangt en dan ja. wordt je debat verschoven want dan is er een andere actualiteit ja. dat is saai of een nieuwe bondscoach in jullie geval precies <laughs> ja. dat moet je soms ook wat nou, langer wachten paramellen. dan je eigenlijk wil goed tot zover bondsvrouw uh, Lisbeth van uh, Tongeren van GroenLinks It's just a little rain, child. I can't walk out and not hear the sound of you running wild. It's just a little Star en uh, Because. Lisbeth Tongeren GroenLinks, Tweede Kamerlid. Even een, uh, uh, een vraag waar ik altijd mee rondloop. Ik heb thuis uh, zonne-energie, zowel voor warmte als voor stroom. Bevalt me uitstekend. Ik snap alleen niet waarom niet heel Nederland vol ligt met uh, dat soort uh, uh, zonne-energiepanelen. Uh, uh, kunt u mij daar eens een antwoord op geven? Ja, ik ben het helemaal met u eens. Dat zouden we veel meer moeten doen. Hè. Als je net over de grens gaat, Duitsland in, dan ligt het allemaal vol. En je gaat België in, precies hetzelfde. Frankrijk. Frankrijk Fran ook, ja, Engeland ook. Maar de vraag en was, waarom doen we het in Nederland niet? In Nederland doen we dat niet, omdat we een zigzagbeleid gehad hebben bij de overheid. beetje aanmoedigen, stoppen, afremmen aanmoedigen, stoppen, afremmen. En het makkelijkste wat je zou kunnen doen... Hè, als je zelf je energie opwekt en je geeft dat terug aan het energienet... dan moet je daar toch, eh, en je wil daarna het weer gebruiken... moet je daar belasting over betalen. Nou, dat is heel raar. Dat is net alsof je in een gemeenschappelijke eh, moestuin groente maakt. Die gebruik je met de buurt. En dan moet je daar toch btw over betalen. Mm -hmm, maar je geeft het wel eerst terug en daar krijg je weer geld voor. Je krijgt er veel minder voor dan je gebruikte dus stel. Voor nee, heel... dat is niet waar, want dat weet ik uit ervaring. Want je trekt het af van, de duurste, uh, van het duurste gebruik. Dus je krijgt net zoveel terug als dat je zou moeten betalen. Bij sommige leveranciers, tot een bepaalde hoeveelheid, klopt dat inderdaad. Anders word je energieleverancier als je teveel hebt. Maar... Wat GroenLinks zou willen, is dat het veel makkelijker mogelijk is voor mensen om zelf energie op te wekken. Dus ook als je zelf geen goed dak op het zuiden hebt, maar je woont tegenover een sporthal, dat je samen met de straat kan zeggen: wij doen ons zonnetuintje op die sporthal. Nou, dan heb je dat probleem. Op iedere flat zet het op iedere flat. Nou, het liefst op alle geschikte daken die we in Nederland hebben, maar dat moeten mensen zelf doen. Maar wat dus als jij in een flat woont of je hebt een dak waar het niet werkt... dan kan het al niet. Uh -huh. Nou, Dan zouden wij zeggen, maak dat nou mogelijk om dat op een sporthal te doen. Geef eens twee mogelijkheden uh, waarvan GroenLinks zegt... Uh, twee mogen er ook uh, drie zijn, maar dat we niet de hele avond erover hebben. Kort en puntig, ja, wat, uh, wat er volgens GroenLinks moet gebeuren... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Een lage btw op alle spullen die je nodig hebt om zelf energie op te dat wekken. Dat gaat gebeuren, van 19 naar 6 begrijp ik. ik dat gaat ook een stukje over. gebeuren en een tijdje, maar dan weer niet op die warmtewisselaars en niet op dingen waar je warm water op het dak mee creëert. Maar alleen, het systeem. Ja. Maar alleen op de zonnepanelen. Dus dat is jammer. En het is voorlopig ook nog maar voor anderhalf jaar. Okay. GroenLinks zou zeggen, moet je blijven doen. En het andere is, je moet de allergrootste grootverbruikers... die betalen aan belasting 0,002 cent... maak daar nou eens 0,004 cent van. Dan hebben we een hele zwik geld... En dat kunnen we gebruiken om te zorgen dat er overal veel sneller schone stroom dus dat komt. dat zou dan in een subsidiepot komen waar dan... Uh, dan kan je die belasting bijvoorbeeld uh, uit laten betalen. Ja. Zodat mensen die zelf hun stroom opwekken, dat die die belasting niet betalen. En dat toch onze schatkist een inkomen heeft. Ja, ik heb een plat dak op het noorden, maar dat moet ik dus uh, met de sporthal een dealtje maken. Precies, ja. Of lid worden van de plaatselijke uh, windmolencoöperatie. Ja, dat en datzelfde hetzelfde ik. doen, als jouw wind behoorl, komt van die uh, reuze, windmolen. Wat die zitten lachen. Die <laughs> maar hebben nou, dat snap je, dat echt wakker. Ja, dat klopt ik, dat klopt ik. Ja, ja, ja, ik weet niet in welk kant de kop zit. Maar ik, Soms ik, zitten de bomen omheen, dan gaat het ook niet. waarom is dat nou... Ik heb nog wel een theorie over, dus dat zal ik dan maar eerst zeggen. Ja. Nee, maar volgens mij is dat de Hollandse koop, koopmansgeest... Kijk, er zijn wat clichés over Nederlanders, dus dat wij heel zuinig zijn. Volgens mij doen we dat pas als we er geld aan kunnen verdienen. Als ik inderdaad, ik woon in Nijmegen, hè, dicht bij de Duitse grens. Ja. Ik rijd 10 kilometer en ik rijd van het ene windmolenpark naar het andere... En ik zie allemaal uh, zonnecollectoren. Waarom, waarom is dat dan in Duitsland wel en in België wel ja. en hier niet? In Duitsland is net de uh, subsidie afgeschaft. Nee, maar... die, is, nou, die is iets verminderd, hij is niet afgeschaft. Wat daar gezegd is, wij vinden, he, de Duitsers hebben gezegd... we vinden het hartstikke belangrijk dat we snel meer schone energie hebben. Wij willen ons geld niet naar landen waar de olie vandaan komt... waar het gas vandaan komt. We willen dat zelf in het eigen land houden. Ja, maar ik vermoed een complottheorie, is dat zo? Nee, volgens mij is er geen complot, er is gewoon angst. Nederland was vroeger een koploper, die durfde van alles, die ging ondernemen, er was enthousiasme. En nu vinden we alles eng, want stel dat ook dat Duitse voorbeeld wordt veel nou, Die proberen wat, het lukt een heel stuk. Zij hebben 20% schone energie, wij vier. Maar ja, er is misschien wat overgesubsidieerd. Nou, dan moet je dat veranderen. Maar Nederland doet helemaal niks en is aan alle kanten aan het wijzen van, ja, daar ging dat net niet helemaal goed. Oeh, stel je dat dit misgaat. Nou, en dat is het probleem in Nederland. Ik vind het wel weer even uh, genoeg goede berichten over Duitsland. Laten we maar wat uh, minder nieuws. <lacht> <lacht> even wat minder nieuws voor ze. Want uh, Joris Matthijssen kan weer spelen. Kijk, ja. Pak Kijk. aan. Dat is heel <lacht> heel goed. Pak aan, Duitsland. Uh, Ma Matthijssen miste de eerste wedstrijd tegen Denemarken. U weet het. Door een blessure. Maar hij is weer helemaal fit. Op de besloten training van vandaag deed hij weer helemaal mee. Bert Maaldrink vroeg aan Matthijssen hoe het ging. Dat ging goed. Dankjewel. Ja, alles ging goed. Want ik zag jou gisteren trainen en daar knalde je er behoorlijk hard in uh, bij Kuit. Ik dacht, die man is niet meer geblesseerd. <laughs> Heb je goed gezien, ja. Het zijn spelletjes zonder slijdings, maar soms moet je. En uh, dat zijn wel de ultieme testen, uh, denk ik, om, uh, om te kijken of je fit bent. En dan ben je dus? Ja, ik ben fit. Want hoe kon dat dan toch uh, vorige week zo misgaan? Dat iedereen dacht van, je haalt de eerste wedstrijd en dat lukt dan niet? Pff, geen idee, ja. De, de, uh... We wisten dat het 10 tot 15 dagen kon duren. Nou, de 15e dag was afgelopen zaterdag. Toen heb ik volle bak getraind, maar ja, dat is niet genoeg om een EK-wedstrijd in te gaan. Dus op de dinsdag had ik wat uh, tegenslag. In de zin van, ja, voelde het niet zo lekker aan. Tot, uh, tot afgelopen dinsdag ging alles perfect. Nou ja, moest je even een stapje terugmaken om weer twee stappen vooruit te kunnen doen. En dat, uh, dat is afgelopen weekend gelukt. Maar ja, dat was te laat voor de eerste wedstrijd. Ja, voor de tweede ben je op tijd, maar dat is toch wel de wedstrijd van het Toernooi. Uh, kijken jullie daar ook zo tegenaan?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 Ja, over, het, over het spel uh, heeft iedereen ook wel een goed gevoel. En, ja, bij iedereen is dat dan weer anders overgekomen dat wij uh, te veel uh, afschuiven, noem maar op. Maar we hebben gewoon een goede wedstrijd gespeeld als je dat uh, gaat bekijken. We hebben gewoon te veel kansen gemist. Voor dit niveau mag dat niet en dan verlies je zo'n wedstrijd. En terecht, dat, uh, we mogen ook daar niet over zeuren. We hebben, we hebben het zelf verloren. En, ja, maar dan neemt die weg dat het vertrouwen dan er gewoon nog is. En ja, Ik kan het ook niet uitleggen vooral, het, het is er gewoon. En iedereen heeft er uh, ontzettend veel zin in. En als, als het een soort van laatste kans is, ja, is dat ook al een ander gevoel. En dat, dat blijkt dus nu wel. Ja, want ik vroeg van, waarom hebben jullie er zoveel vertrouwen in? En dan denk je meteen terug aan Hamburg, uh, die wedstrijd tegen Duitsland toen. Uh, ja, Dat was niet meest die 3-0-verliespartij. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, jij begint er niet over, maar ik heb daar niet eens meer aan gedacht. Dit is een wedstrijd die staat op zich, wat uh, het cliché dan altijd zegt en het verleden telt niet meer en de resultaten uh, daarin ook niet. Nee, dat klopt. Nou ja, dat is gewoon zo. Ik, toen de tijd stond er ook een heel andere helftal volgens mij op het veld. Uh, Je ja, stond er ik, wel? Ik stond er wel, ja. Ja, dat klopt. Maar ik heb er niet meer aan gedacht. Uh, dat, dit is een hele andere wedstrijd, dit is een EK. En we vechten voor onze laatste kans en dat is al uh, een heel ander gevoel denk Vondshovenrijk, uh, Duitsland uh, wordt onrustig. Nu uh, Matthijsen weer uh, fit is, of moeten we het zo zwaar niet aanzetten? Nou, ik vind het uh, wel, link toch? Hè, als link hoorde, wat is de ja, link? Ja, dat, dat hij gaat spelen. Het is, uh, het is toch een hamstringblessure als ik hem hoor. Dat hij vlak voor die uh, eerste wedstrijd Denemarken toch weer een terugval kreeg. Dan, ja, een training is er altijd anders. Hè. Je bent altijd wat gecontroleerder. En uh, in zo'n wedstrijd moet je echt vol gas. En moet je ook meteen sprinten als het nodig is. En ja. ja, ik vind het wel link. En wat me ook wel verder opvalt is dat ook hij weer zegt dat, dat ze uitstekend hebben gespeeld. En ja, ik, ik vind het getuigd niet van veel realiteitszin. Want ja, of ze krijgen dat allemaal uh, heel anders uh, mee daar, dat kan. Maar er ging natuurlijk ook behoorlijk wat mis. En, en dat hoor ik in geen enkel interview. Ja, ja. Maar, er is toch geen afgesproken werk? Dat is met elkaar hebben afgesproken van... nou, we gaan zeggen dat we het allemaal goed hebben gedaan. Ja, ik denk dat dat... Uh, nou ja, nee, het zal geen afgesproken werk zijn. Maar het is maar wel vond, zo uh, het zo wat je meekrijgt. Ja, maar er is weinig, uh, er is weinig zelfkritiek. Want uh, er is best wel een hoop misgegaan in die wedstrijd. Uh, je oh. verliest niet zomaar <laughs> met 1-0 van de Denen. We hebben, ja, dat hoor ik ook steeds... we hebben zo verschrikkelijk veel kansen gehad... Maar nou, dat valt allemaal wel mee. Want als je die wedstrijd dan weer terugziet, dan blijft daar uh, aan echte kansen. Misschien uh, drie uh, en een paar halve. maar dan heb je het echt gehad. Ja, Goed, we gaan nog even naar uh, Ronald van der Geer bij uh, Oekraïne-Zweden. Oh. Bijna 51 minuten, dus al 6 uh, minuten bezig in de tweede helft. Het is nog altijd 0-0, uh, wel uh, twee momenten voor beide doelen. Oekraïne dreigend, maar uh, Zweden heel gevaarlijk. En uiteindelijk aan de rechterkant van het Zafsopgebied een kans voor Rosenberg. Uiteindelijk geblokt dat schot door Celine de linksachter van Oekraïne. En nu Toyvon in het Zafsopgebied van Oekraïne. Legt de bal naar Kelström. Voorzet vanaf de rechterkant, niet goed. En naar de kwaad weggewerkt En dan zit hij erin via Ibrahimovic. Want die bal wordt vanaf de linkerkant teruggebracht. En Ibrahimovic met een buitengewoon simpele voetbeweging. Verrast die doelman, Piatov, van dichtbij. En zo komt dus kort naar rust. Zweden toch op een 1-0 tegen Thuisland, Oekraïne. De eerste kans was er voor Rosenberg. Daar kon men nog wat aan doen achterin bij de ploeg in het geel. Maar nu is uh, daar de simpele voetbeweging en de echte spitsengoal van Slatan Ibrahimovic. En daarmee zet hij het stadion, tenminste dat gedeelte dat bevolkt wordt door Zweedse toeschouwers in vuur en vlam. Voorzitter dus van Kelström. Aangegeven door Toivonen. Die gaat dan alles en iedereen voorbij. Maar komt uiteindelijk wel. Aan de linkerkant terecht wordt teruggezet. Ja, en dan staat daar staat daar Ibrahimovic. En die is er eerder bij dan uh, Michaelik. En zo staat het 1-0 voor Zweden. Kort in de tweede helft. De bal is gebroken daar in Kiev. Zometeen het vervolg van Oekraïne tegen Zweden. Herinnert u zich dit nog?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 Uit een zelfzaam mooie actie van Piet Keizer. Ga naar radio1.nl, stel uw persoonlijke top 3 samen en maak kans op een sportzomer stopwatch. De aanloop van Vlog, stok insteken omhoog en eroverheen en gaat eroverheen. De Radio 1 sportzomer jukebox. Prachtig voorhand is dat gespeeld van Krajcik en valt op zijn knieën op het centercourt. Richard Krajcik. Ga naar radio1.nl en speel mee.